1 uur. De Radio 1 sportzomer. Jack van Gelder en Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. We blijven de Nederlanders volgen. Bij het wielrennen, bij het judo, bij het zwemmen, bij het turnen, bij het roeien. Paardensport, wat al niet meer. Ja, en we spelen natuurlijk een nieuwe ronde van de Nieuws en Sportquiz... met Marco van Rooij uit Woerden. Nu eerst het NOS Nieuws. Hier is Raymond Serre. Syrische regeringstroepen voeren zware beschietingen uit op wijken in de stad Aleppo meldt een Syrische oppositiegroep. Aleppo is de grootste stad van Syrië en het economisch centrum van het land. Er zou vooral zwaar worden gevochten in de wijk Saladin... waar de meeste opstandelingen zitten. Het leger zou artillerie en gevechtshelikopters inzetten. Volgens de opstandelingen zijn aan hun kant twee doden gevallen... tegen tien aan de kant van het leger. En ook zouden vijf panserwagens van het Syrische leger zijn vernield. In het woonwagenkamp van Waalre gaat de politie extra surveilleren. Woensdag werd bekend dat de bewoners van het kamp zijn bedreigd. Door wie is niet duidelijk. In een anonieme brief leek iemand de woonwagenbewoners... te beschuldigen van de brand die vorige week... het gemeentehuis van Waalre in de as legde. De politie en de woonwagenbewoners hebben gisteren een gesprek gevoerd. Toen is afgesproken dat er extra politie-surveillances komen... en dat de bewoners verdachte situaties meteen doorgeven. De afstand tussen burger en politiek is groter dan ooit. De Tweede Kamer is dan ook totaal geen afspiegeling... van de Nederlandse samenleving, vindt scheidend Tweede Kamervoorzitter Gerdi Gerdy Verbeet. In het AD zegt ze dat de Tweede Kamer vooral... uit hoogopgeleide blanke mannen bestaat. Jongeren en ouderen zijn slecht vertegenwoordigd... net als allochtonen en vrouwen. Volgens Verbeet ontstaat er in het parlement... een steeds grotere monocultuur en dreigt het gevaar... dat de Kamer afdrijft van de mensen die ze zou moeten vertegenwoordigen... Waar burgers zich druk om maken en waar politici zich druk om maken, daar mag niet te veel verschil in zitten. Een Kamerlid heeft als taak de problemen van mensen over het voetlicht te brengen. Daarvoor hoef je echt geen academische opleiding te hebben, vindt de Kamervoorzitter. Het aantal Nederlanders dat medicijnen slikt tegen ADHD is vorig jaar met 14 gestegen. Dat blijkt uit cijfers van de apotheken. Bij volwassenen was de stijging 19 de apotheken gaf in totaal 200.000 mensen medicijnen mee... tegen de hyperactiviteitsstoornis. Zeven jaar geleden waren dat er 130.000 minder. Methylvenidaat werd het meest verstrekt ruim 1,1 miljoen keer. Het medicijn is verkrijgbaar onder verschillende merknamen, waaronder ritalin. Bijna 45 van de mensen die vorig jaar methylvenidaat slikten... is jonger dan 20. Artsorganisatie KNMG denkt dat de stijging komt... doordat de diagnose ADHD te vaak wordt gesteld... Onlangs bleek dat psychiaters nogal veel banden hebben... met de farmaceutische industrie. Ik kan niet bewijzen, maar we maken het ons wel zorgen... zegt directeur Wiegersma van het KNMG. En dan gaan we nu over naar Londen. Met nog tien seconden in de wedstrijd van Birgit Ente tegen Czernovicski. Ze bleef goed op de been tot 40 seconden voor tijd. En toen was het een beentechniek van de Hongaarse die uh, Ente de das omdeed. En ook uh, de partij gaat kosten, want er is geen speeltijd meer. 4 seconden nog en ze staat met Juko achter. Dat betekent dat ze deze wedstrijd niet gaat winnen. En dat ook het debuut van Ente uitdraait op een grote teleurstelling. De, de Hongaarse was natuurlijk sterker op papier. Ze heeft gevochten voor wat ze waard was. Ze ligt nu letterlijk uitgeteld op de mat... Einde voor Ente. Bij station Zwolle hebben treinreizigers vandaag en morgen... veel last van werkzaamheden. Het station is dit weekend dicht vanwege een grote verbouwing. Er is daardoor geen treinverkeer mogelijk. ProRail legt een vierde perron aan. Dat extra perron is nodig vanwege de komst begin december... van de lijn tussen Lelystad en Zwolle. Tegelijkertijd worden de sporen gemoderniseerd... de perronkappen vernieuwd... en wordt de perrontunnel langer en breder gemaakt. De NS heeft van en naar station Zwolle bussen ingezet. Ook volgend weekende en het weekende van 12 oktober is station Zwolle dicht. ProRail verwacht dat het vernieuwde station in 2014 klaar is. Het is erg druk op de Franse snelwegen. Zoals gebruikelijk zijn de grootste problemen tussen Lyon en Avignon, de belangrijkste snelweg naar het zuiden. Verder is het vastgelopen op de wegen rond Bordeaux... en op de snelweg van Parijs richting Limoges. De ABB verwacht op de Franse wegen tegen het middaguur zo'n 600 kilometer file. Behalve in Frankrijk is het ook druk op de snelwegen in Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en Italië. Vakantiegangers moeten bij alle knelpunten, zoals de Sint-Godhart-tunnel, rekening houden met flinke vertraging. De eerste gouden medaille van de Spelen in Londen is gewonnen door een Chinese. De 23-jarige schutter Yi Xi Ling won het onderdeel 10 meter luchtgeweer. De eerste zilveren medaille was voor een Poolse en de eerste bronzen ging ook naar China. Op de Olympische Spelen zijn de roeiers van de Holland 8 in hun serie derde geworden achter Duitsland en Groot-Brittannië. De Nederlandse boot moet nu proberen zich via de herkansing te plaatsen voor de finale. Zwemster Inge Dekker werd in haar serie van de 100 meter vlinderslag derde... en plaatste zich als tiende voor de halve finales. Jodoka Jeroen Mooren slaagde er in Londen niet in om de volgende ronde te bereiken. In de gewichtsklasse tot 60 kilo werd hij verslagen door een tegenstander uit Israël. En ook Birgit Ente werd uitgeschakeld. Epke Zonderland turnde een uitstekende oefening aan de rekstok. Zijn score is zo hoog dat hij praktisch zeker is van een plaats in de finale.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 Er staan op dit moment drie files. Ze staan op de A2 Utrecht richting Den Bosch... tussen Knopend Dijl en Zaltbommel, 7 kilometer door wegwerkzaamheden. U kunt beter omrijden via Gorkum en Waalwijk over de A27 en de A59. Dan de A20-hoek van Holland richting Gouda... tussen Spaanse Polder en Rotterdam Centrum, 2 kilometer. En op de A50 Arnhem richting Os, tussen Renkum en het knooppunt Ewijk 10 kilometer. En dat heeft te maken met wegwerkzaamheden. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer.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 De eerste daadwerkelijke sportdag tijdens deze Olympische zomerspelen. Er is natuurlijk al wat gebeurd voor de opening, maar nu is het overal aan de gang... Op verschillende accommodaties wordt gesport. Laten we in eerste instantie gaan kijken bij het wielrennen bij de mannenwegwedstrijd bij Gio Lippens. Alweer begonnen met de tweede beklimming van Box Hill, een rondje van 15,5 kilometer. En dat telkens maar weer dat klimmetje met maximaal 6% stijgingspercentage. Gemiddeld zo tussen de 4 en de 5%. Het stelt allemaal niet te veel voor. Maar het hangt maar net ervan af met wat voor tempo je er tegenop rijdt. We hebben die kopgroep van 12 man. Met daarbij die Nederlander lieve Westra, maar ook met daarbij de nummer 9 van de afgelopen. De Frans Janis Brejkovic uit Slovenië. man die uh, geweldige toer heeft gereden voor zijn doen zeker. En uh, vorig jaar op het wereldkampioenschap uh, anoniem meereed uh, in de wegwedstrijd. Maar 14e werd op de tijdrit. Er zitten allemaal mannen in die kopgroep die een goede tijdrit in de benen hebben. Die goed tempo kunnen rijden. Christophe de Noord die toch ook uh, met uh, ruime voorsprong op Thor Het Noorse kampioenschap won door gewoon weg te rijden bij uh, de rest van het uh, veld. En in een zijn eentje te finish Pinotti, goede tijdrijder. of goede tijdrijder. Westra natuurlijk, Nederlands kampioen. Tijdrijden afgelopen juni geworden in Emmen. En zo zitten daar een behoorlijk stel hardrijders bij elkaar. En die kunnen het peloton nog tamelijk lastig maken. Hoor. Die kunnen ervoor zorgen dat de Engelsen dadelijk echt vol in de achtervolging moeten. Inmiddels hebben de Britten wel steun gekregen van het land waarvan we dat het meest verwacht hadden. Historisch gezien gebeurt het niet altijd. Maar de Duitsers helpen de Engelsen. En dat heeft alles te maken met het feit dat ze allebei een goede sprinter in huis hebben. En dat zij natuurlijk willen dat het peloton zo meteen weer neerstrijkt op de kopgroep. Maar de voorsprong is nog groot, schommelt rond de 5 minuten. En Turne, Edwin Cornelis, een goede bericht over Epke Zonderland. Bijzonder goede berichten, want we hebben ook een aantal concurrenten... al van hem in actie gezien, met name de Fransen en de Chinezen. En uh, die zijn allemaal niet voorbij zijn scoren gekomen. Dus hij gaat nog altijd aan kop in het rekstopklassement... waar hij bij de beste acht moet eindigen om zich te plaatsen voor de finale. Mag eigenlijk geen enkel probleem meer zijn... want er komen natuurlijk nog wel wat kanshebbers... maar uh, top acht moet zeker binnen zijn. En het is natuurlijk psychologisch wel interessant om te zien... dat je die Chinezen die eigenlijk al die jaren ongenaakbaar waren... dat je die verslaat in de kwalificatie. Maar dan moet ik daar voor de volledigheid natuurlijk wel aan toevoegen dat het geen finale is. Daarin begint iedereen weer op nul. zal iedereen ook een nog moeilijkere oefening laten zien. Dat geldt voor de Chinezen. Maar het geldt ook voor Epke Zonderland die die bijzondere triple dan wil laten zien. Die drie vluchtelementen achter elkaar. Kortom het belooft een zinderende finale te worden. En eens kijken of hij dan ook die Chinezen kan verslaan. Epke Zonderland is trouwens nog niet helemaal klaar vandaag in Londen. Hij komt over zo'n uh, ruim half uur nog eens een keer in actie. Op de brug. Dat is zijn tweede toetsen. Toestel. Rekstok natuurlijk zijn allerbeste toestel, maar ook op brug heeft hij behoorlijke stappen gezet. Hij beheerst inmiddels twee elementen die niemand anders laat zien. Kortom, ook op brug is hij van plan om zich te plaatsen voor de finale, maar dat zal wel een stukje moeilijker worden dan op de rekstok. Hier zijn Jack van Gelder en Jurgen van der Berg. Politie in Brabant heeft afspraken gemaakt met de bewoners van het woonwagencentrum in Waalre. Aanleiding is de dreigbrief die afgelopen week in hun bus viel. In de brief werden ze bedreigd en beschuldigd van de aanslag op het gemeentehuis in Valkenswaard. En daarbij is het gemeentehuis, uh, u weet het, helemaal afgebrand. Politiewoordvoerder Els Reinders hebben wij op dit moment aan de lijn. Goedemiddag. Goedemiddag. Met wie van de bewoners van het woonwagencentrum in Waalre heeft uh, de politie gesproken? In verband met de privacy noemen wij uh, geen namen, maar er is iemand die zich uh, opgeworpen heeft als vertegenwoordiger van de bewoners. En daar hebben wij gistermiddag een goed gesprek mee gehad, um, omdat wij naar aanleiding van de brief en de strekking hiervan een aantal passende maatregelen uh, wilden nemen. En die afspraken die hebben we dus gemaakt uh, op dit moment en uh, daar zijn we heel blij mee. Is er ook al aangifte gedaan? Op dit moment uh, is er nog geen aangifte gedaan. We hebben tijdens het gesprek wel het belang van het doen van aangifte in verband met de ontvangen brief nogmaals benadrukt. Dus we hopen dat wij op korte termijn een aangifte mogen ontvangen. Ja, waar moet men uh, precies zo bang voor zijn? Het is uh, een beetje kinderachtige dreigbrief over gezonde spelfouten. Een keurige interpunctie, maar toch. Nou, wij, voor ons is het zo, de brief hè, en de strekking daarvan, die hebben jullie waarschijnlijk zelf ook kunnen lezen. Ja. Wij nemen dat wel serieus natuurlijk, dergelijke brieven, dus we hebben die brieven in onderzoek. En de politie heeft haar eigen verantwoordelijkheid als het gaat om de veiligheid. En dat is voor ons in ieder geval aanleiding geweest om een gesprek aan te gaan en te zorgen voor passende maatregelen. Wat is er nu daadwerkelijk afgesproken? We hebben in ieder geval afgesproken dat de politie extra surveilleert op en rond het woonwagencentrum... En verder hebben we met de bewoners uh, besproken dat zij verdachte situaties direct melden bij ons. En dat indien nodig worden beelden van hun eigen camera's ter beschikking gesteld aan de politie. Wat mij verbaast in deze hele affaire, er wordt vanaf het begin gesuggereerd... dat de brand iets te maken zou hebben met uh, de woonwagenbewoners uh, van uh, het kamp dus. Uh, dat is tot nu toe nog nooit weersproken en ook niet bewezen. Uh, het is zo'n zo ondoorzichtige situatie. Voor ons is het zo dat wij een onderzoek zijn gestart naar de brand in het gemeentehuis. En wij steken daar heel breed op in. Um, speculaties heeft geen enkele zin. Want we zullen moeten komen met feiten en omstandigheden die aangeven wat de achterliggende oorzaak hiervan is. Dus wat dat betreft zijn er in ieder geval zijn nooit speculaties geweest die vanuit de politie kwamen. Nee, maar daadwerkelijk wel in media, gesuggereerd door bevolking, et cetera. Precies, maar ja, zoals u al aangeeft, wordt gesuggereerd. We zullen moeten afwachten wat uh, als bewijsmateriaal naar voren komt uit het onderzoek. Is er al een vordering in uh, zeg maar, de onderzoeks onderzoekssituatie? Inhoudelijk kan ik daar niet op ingaan op dit moment. Omdat het voor ons heel erg belangrijk is dat de informatie die wij op dit moment uh, vergaren... ...belangrijk is voor het onderzoek, als wij straks uh, mogelijk tot de aanhouding komen van verdachten... ...dan willen wij die confronteren met, de, met deze informatie. Dus voor het succes uh, van de zaak kan ik daar op dit moment niks nee, over vertellen. Ik, maar ik vraag niet zo over het inhoudelijke, maar ik vraag wel over het proces. Zijn er vorderingen? Er worden zeker vorderingen gemaakt. Heel goed. Dank u wel. Graag gedaan. We gaan naar het uh, roeien, naar de roeibaan Ragnar Mia mij, ...want de twee zonder uh, moeten nog aan de bak voor Nederland... Ja, die zijn al aan de bak. Die zijn al door de eerste 500 meter ruimschoots heen. Nannesluizen en Meindert klem dat zijn de mannen die het voor Nederland moeten doen in deze bootklasse. Goed op elkaar ingespeeld zijn. Belangrijk, want je bent maar met z'n tweeën. Je zal het met z'n tweeën moeten doen. Nederland op een gedeelde tweede positie. Vier boten in het water. En de Canadezen, die op voorhand ook inschaalt als de sterkste in deze voorwedstrijd... gaan nu over de 1000 meter lijn heen, zijn dus halverwege hun race. En Nederland in baan 1 opgeklommen naar de tweede positie, zou je kunnen zeggen. Want de concurrentie heeft een heel klein gaatje gelaten. En dat is pure winst, want de eerste drie in deze race gaan verder naar de halve finales. En misschien liggen er voor Nederland best wel mogelijkheden om terecht te komen aan het einde van de rit. ...in de buurt in ieder geval van de finale. Of het recht in zit, dat zal wel hangen en wurgen worden. Maar wat kun je zeggen over dit duo Sluis 28 jaar en Clem met zijn 24? Nou, dat ze aansluiting hebben gevonden bij de internationale subtop. En als je ook nu kijkt naar de kadans van de boot... ...dan ziet dat er goed uit. Een goed bewegend lijf bij beide mannen van 28 en 24. Clem overigens in Peking nog actief in de 8 Een vierde plaats toen voor Nederland de 8, die we vanochtend al... Voorbij hebben zien komen. En die met een derde tijd toch heeft laten zien dat daar misschien wel medaillekansen liggen. En dat zou onverwacht zijn. Of die medaillekansen er dus komen voor dit dubbele Nederlandse duo, dat is nog eventjes afwachten. Op weg naar de 1500 meter. En ik kijk naar links en dan komen de boten zo'n beetje binnen gezichtsveld. Het is nog een meter of 100, denk ik, tot aan die 1500 meter. En dan gaat natuurlijk de verzuuring een rol spelen. Deze mannen zullen er maximaal voor moeten gaan. Want een herkansing varen, dat zit er dus sowieso in. Dat is prettig in je achterhoofd, maar dat is niet wat je wil. Nederland gaat aan de leiding op een voorsprong op die andere twee achter zich van een nou, bootlengte wel. En de Canadezen, die zijn ongrijpbaar. Er zitten twee bootlengtes voor de duidelijkheid tussen de Canadezen en de Nederlanders. En dan komen de Amerikanen en de Australiërs er ook nog aan. Nederland, dus in het laatste gedeelte van deze race. Natuurlijk hadden deze mannen Sluis en Klem het liefste in de 8 gezeten. Omdat dat een prioriteitsboot is van het NOC-NSF, van de KNRB, de Nederlandse Roeibond. De Koninklijke Nederlandse Roeibond. Een bond die meer geld beschikbaar stelt voor een aantal grote boten. Waaronder de mannen 8, de vrouwen 8. En ook de lichte mannen 4 die we eerder vanochtend zagen. En die hebben zich dus geplaatst voor de halve finales. En dat is mooi. Nederland in baan 1, dat betekent de bovenste baan. Goede weersomstandigheden, hoewel er een klein golfje inmiddels op het water staat. Maar dat is wel zo verdeeld dat niemand daar extra last van heeft. Sluis en Klem zitten op een positie die ja, misschien goed genoeg is, misschien ook niet. Want de concurrentie komt al degelijk dichterbij in de slotfase van deze race. Het zijn dus de Amerikanen en de Australiërs die de druk op Nederland opvoeren. Met name Australië lijkt er al voorbij. En dat is vervelend voor Nederland. Het gevecht is er natuurlijk niet minder mooi om. Nederland op de tanden bijtend. Bovenaan in het water. Voor de grote tribunes nu, die nog veel indrukwekkender zijn dan bij de WK van 2010. En daar. In Nieuw-Zeeland was het al zo groot. Nederland op een derde positie. Gas geven, dan zit je er in ieder geval bij. Dan ben je verder tijdens deze race. Het lijkt niet meer mis te kunnen gaan. Een halve bootlengte, voorsprong op de roeiers in baan drie. Dat zijn de Amerikanen die nog wel in de buurt komen. Nederland op de tanden naar plek drie in deze race. Canada is dan al thuis. En de Australiërs kwamen sterk terug in deze wedstrijd. De Mannen 2 zonder het schouderklopje van Nannesluis op het uh, achterlijf van Meijndert Klem om eraan te geven. Wij hebben het goed gedaan. We zijn door met uh, deze zware Mannen 2 richting de halve finales. Dat is mooi en wat deze groeiers vanochtend hier betreft, is het sowieso een goede ochtend voor de Nederlanders dus. De acht heeft het uh, goed gedaan. Qua tijd met name zit wel in de herkansing, maar daar had iedereen van tevoren rekening mee gehouden. De lichte mannen vier zijn verder naar de halve finales. En deze mannen dus ook. En wie weet is dit wel een boot waar we tijdens dit Olympisch groeitoernooi nog wel iets van gaan horen. Wat betreft de Nederlandse boten zit het er nu op. Het programma loopt nog door tot tien over drie. En morgen zien we dan voor het eerst die andere grote belangrijke medailles dat je kandidaat de vrouw in actie. De mix van nieuws en sport. De Radio1 Sportzomer. De muziek van uh, Frida Payne met Band of Gold. De roeiers uit de 118 moeten zich via de herkansingen zien te plaatsen voor de finale. In de serie eindigde de boot als derde achter Duitsland en de Verenigde Staten. Geen rechtstreekse plaatsing dus. Toch was er tevredenheid. Sjoerd Hamburger. Uh, ja, het was een goede een race denk ik. Het is uh, beter dan wat we tot nu toe hebben laten zien. Uh, maar we kunnen ook nog wat beter, dus het is, uh, het is van alles wat. Uh, als je naar de eindtijd kijkt, hebben we de derde, derde tijd uh, overall. Nou, dat is een teken dat je voor de medailles mee moet kunnen doen. Uh, aan de andere kant waren we nog niet helemaal tevreden. waren we dingen die wat beter uh, kunnen, wat wat eerder in ons ritme kunnen komen. En, uh, dus dat, dat, dat kan nog beter. Dus het is, uh, het is zowel positief uh, als uh, verbeterpunten. Als je nou zegt het, het was goed, Ik bedoel, als je het specificeert en ja, het draait dan met name om techniek, om, om power, uh, vertel... Nou, niet zozeer power, maar het is je. Je, uh, je hebt met roeien natuurlijk maar één versnelling. Hè. Je kan niet zoals met uh, fietsen dat je hem lichter schakelt. Dus. Uh... Uh, en in de start heb je dus een hoger bewegingsritme om, die, uh, om, dat, uh, om de boot op gang te krijgen. En gedurende de race moet je dan, of direct na de start, proberen die, die, die haal wat langer te maken. Uh, zodat er een natuurlijke ritme in komt. Omdat je anders uh, te veel energie verliest. Nou, dat, is, uh, dat ging niet, niet zo soepel als we eerder hebben gedaan. En uh, daar is nog wat uh, te halen. Je zag dat we de eerste 2,50 uh, er vlakbij zaten uh, bij Duitsland. En dat ze dan in die tweede 2,50 uh, wat op verloren. Uh, aan de andere kant is het, het middelste stuk hebben we gewoon weer heel goed gevaren. Dus dan zit het ritme er lekker in. Dus, het is, uh, het is, uh, dus er zitten gewoon hele goede dingen in. En als je dan uh, meedoet om de, om de, schijnbaar om de medailles, dan is het, uh, dan is het uh, positief. Maar dan zijn er gelukkig ook dingen die je kan verbeteren. Hoe lagen jullie aan de start? Met hoeveel, met hoeveel zelfvertrouwen met hoeveel geloof in, in eigen kunnen? Nou, wel veel. Is, uh, we hadden zelf een heel goed gevoel over de periode die we, die we getraind hadden. En aan de andere kant is het heel moeilijk om in te schatten of je, wat je echte snelheid is. Omdat je natuurlijk de derde wereldbeker niet gevaar hebt. Dus dat is even afwachten. En uh, we hebben ons erg gefocust op moeten vooral doen waar we, waar we zelf goed in zijn. En uh, dat, was het, uh, dat was het raceplan en dat is, denk ik, uh, dat is in, die zin, uh, in die zin goed gelukt. Jullie weten op een gegeven moment ja, dat je die, wedstrijd, die voorwedstrijd niet meer zult winnen. Op welk moment komt er dan een punt dat het echte maximale afgaat? Dat je denkt, ja, goed, we hoeven hier niet allerlei calorieën te verbranden voor niets? Nou, dat hebben we eigenlijk proberen niet, uh, niet te snel te doen. Want we hebben echt geprobeerd om uh, volle 2K te racen. Je moet in eerlijk zeggen, ik bedoel, je hebt een eindsprint en je hebt een eindsprint. En uh, daar, daar kun je natuurlijk nog veel dieper gaan. Maar we hebben het echt uh, geprobeerd als een volledige 2K aan te vallen. Ook omdat dat uh, zoveel kansen heb je daar niet voor. Dus dat hebben we, dat hebben we zeker gedaan. Alleen op een moment als je natuurlijk een stuk erachter ligt, weet je dat je niet voor de winst gaat. Maar het is wel heel goed om een, een eindsprint onder druk te oefenen. En ja, kijk, daar, daar, dat zal ongetwijfeld in iedereens achterhoofd... dat je daar een tikje minder doet. Maar uh, uh, we hebben niet op een gegeven moment gewoon uh, volledig het gas eraf gehaald. Dat is Joed Hamburger namens de Holland 8. Ja, en uh, wij gaan uh, denk ik uh, even verder met uh, de sportkist. Nee, we gaan eerst maar naar Gio Lippens. Misschien is dat goed. We gaan naar Gio Lippens, naar uh, de mannen op de weg. We zien daar een demarage uit het peloton van een man van waar je het eigenlijk niet verwacht. Natuurlijk heeft hij zijn nationaal belang te dienen. Hij is Australier, Michael Rogers, rugnummer rug nummer 25. Aan de andere kant rijdt hij natuurlijk normaal gesproken ook in dienst van Bradley Wiggins en Mark Cavendish. Team Sky. Maar hij springt weg uit dat uh, peloton. En dat is toch een vreemde actie. Want zeker als je weet dat hij een man in de kopgroep heeft. Stuart O'Grady. En uh, dat dat toch wel raar is om dan achter je eigen ploeggenoot aan te rijden. Aan de andere kant als hij in staat is om het gaatje te dichten. En waarom zou hij dat niet wat hij is? Meervoudig wereldkampioen tijdrijden. Dan heeft Australië ineens een overtalsituatie in de kopgroep. Want dan zijn ze het enige land met meer dan één renner in de kopgroep. En dan ben ik benieuwd wat daar achter gebeurt. Want je zag daar de Engelsen op kop rijden. Het tempo was aardig opgevoerd. We zijn bezig in de derde ronde rond Box Hill. Derde rondje van 15,5 kilometer. Maar nou, de tempo werd dus opgevoerd om te proberen die achterstand op die kopgroep wat kleiner te maken. De kopgroep nog steeds met lieve Westra die daar prima meedraait. Die zich... Uh, niet echt verstopt, aan de andere kant ook niet echt al te hard hoeft te werken. Want met 12 man kun je die krachten aardig verdelen. En dan weet je dat de anderen ook veel werk doen. Ook de Koreaan Park, de man waarvan je toch het minst verwacht... Die werkt nog aardig mee in die kopgroep. Hij draait zijn uh, toerbeurten, hij draait zijn uh, kopbeurten, draait in ieder geval keurig mee. En dat uh, zal hem in elk geval respect opleveren van de andere elf die toch een grotere naam hebben dan deze park. En dan heb ik het niet over de vier letters van park, maar uh, over de naam die die heeft in de wielerwereld. De kopgroep dus met een voorsprong van zo'n vijf minuten. Bij de laatste doorkomst was het vijf minuten en veertien seconden. Op peloton. Rogers in de achtervolging. En daarachter dan het peloton met natuurlijk Mark Cavendish, die geen trap te veel hoeft te doen. Tot nu toe. Dit is de Radio 1 Sportzomer. De nationale nieuws- en de sportsquiz. Deze Sportzomer. Dat is bijna gelijk. met ja, het de mooi, hè? mooi synchroon. Dan gaan we op zoek naar de nieuws kennen van, uh, van de week. En op de zondag spelen we de finale omdat we zeven dagen per week de quiz spelen. We spelen de nationale nieuws- en sportquiz vandaag met Marco van Rooij uit Woerden. Van harte welkom. Ja, dankjewel. U, u kent het, uiteraard de regels uit uw hoofd, maar voor de zekerheid als het u lukt, de nieuwscanner van de week te worden, wint u 300 euro. De hoogste score tot nu toe was die van gisteren met 88 punten. En in de eerste ronde stellen we u een aantal vragen waarmee punten te verdienen zijn. Het aantal punten dat u verdient bepaalt uw zogenaamde nieuwsfactor. En die heeft u nodig voor de tweede ronde. Even voordat we beginnen. Uh, Marco, uh, wat doe je precies uh, in het dagelijks leven? Nou, um, ik ben uh, op dit moment doe ik wat vrijwilligerswerk. Ik ben afgelopen donderdag begonnen in het Stadsmuseum in Woerden. En uh, ja, aanstaande woensdag ga ik ook nog beginnen als vrijwilliger... bij een uh, regionale radioomroep uh, van Woerden... Dus, uh, vrijwilliger, dan denk ik altijd wat fantastisch om dat te doen, maar aan de andere kant is het moeilijk om een job te krijgen. Nou nee hoor, ik heb, uh, ik heb gewoon, verder, gewoon wel, verder wel gewoon inkomsten en zo. Dus, uh, je dus komt er wel uit. wel ja hoor. En sporten? Ja. Sporten, ja, ik doe wel fitness. Dus ik heb gewoon een abonnement uh, bij, een, uh, ja, bij, een, bij een fitnessvereniging. Dus, Heel uh, uh, goed, zullen ja. we beginnen? We is gaan, goed. Uh, Drie, okay. 300 euro misschien, hè, erbij in de kas als je de winnaar wordt. We beginnen met uh, de nieuwsfactor. En zo als we zijn, horen we nu de aankondiging van Nederland. Met veel applaus, opmerkelijk veel applaus. De vlaggedrager, loopt daar. Ja, vraag 1. Vannacht om iets na ene heeft de Britse koningin Elisabeth... de 27e Olympische Spelen officieel geopend. Ruim drie uur eerder was de ceremonie begonnen. Het spektakel was geregisseerd door dezelfde man... die ook Slumdog Millionaire regisseerde. Hoe heet hij? Volgens mij was dat uh, die James Bond met John Daniel Craig. Dat is niet goed, want uh, de naam van de regisseur is Danny Boyle. Uh, hij speelde onder andere ook... Uh, uh, Robin, Atkins, nee, Robin Atkinson deed mee natuurlijk in zijn creatie als Mr. Bean... Uh, in de uh, openingsceremonie. Hm. Ja. Volgende vraag. Om aanwezig te zijn bij de openingsceremonie... werd koningin Elizabeth bijgestaan door een bijzondere lijfwacht... die hij persoonlijk ophaalde in Buckingham Palace. Wie was dat? Daniel Craig. Juist. Je liep één antwoord voor, hè? Leg je het al? Ja. Deze is goed nu. Ik vraag iets verkeerd gelezen. <laughs> ja, je blijft het niet herhalen, want dit is alleen nu. Goed. Handig gewoon om het antwoord te geven bij de vraag die we stellen. Vraag drie. Uh, Feyenoord Dat is de sportvraag altijd. Feyenoord speler Ron Vlaar vertrekt alsnog naar welke club? Volgens mij RKC. Nou, dat zou, uh, dan zou ik gewoon lekker bij Feyenoord blijven als ik... Uh, ja. Maar goed, ik wil het ook niet tekort doen. Nee, het was Aston Villa. Dat is toch wel een verbetering misschien. Hij oh. bereikt een akkoord met de Engelse club over een transfer. Afgelopen weekend leek die transfer van de baan. Maar uh, nu stapt hij dus toch over naar Aston Villa. Volgende vraag. Voor trainer Ronald Koeman komt het vertrek van Vlaar ongelegen. Feyenoord speelt dinsdag de eerste wedstrijd... in de derde voorronde van de Champions League tegen welke club? Champions League, Feyenoord tegen welke club? Uh... Volgens mij is dat... Uh... Is... is het een vullen? Nee. nee, daar gaat het vlaar naartoe. En volgens nee. mij heb jij de antwoorden wel gekregen. Maar de vragen niet. <laughs> dus je zit de volgorde <laughs> volledig door elkaar te gooien. <laughs> Echt gooien. Tot nu toe hartstikke lekker. Die Dynamo Kio was het goede antwoord trouwens. Vraag 5. Uh, een geluidsfragment. Wie is hier aan het woord? Helaas, uh, ja, het heeft financiële redenen... dat uh, de, de Amerikaanse, uh, Europese... Japanse en Canadese astronauten direct terugvliegen... Uh, omdat dan een hele groep mensen niet naar Rusland te vliegen... voor de, al die medische testen. Wie is deze man? Nou, nee, dat weet ik even niet zo zo'n idee. Nou, het is Ron Vlaar natuurlijk. Oh, <laughs> ja, oké. Okay. Nee. nee, het was André Kuipers. <laughs> Goed, we gaan door met de volgende. Uh, <laughs> Kuipers mag gisteren bezoek aan zijn tweede thuis... zoals hij het zelf noemt, het Cosmonautencentrum bij Moskou... Waar zijn ruimtemissie ceremonieel werd afgesloten. Hoe heet dat centrum? Uh, volgens mij is dat uh, Space Expo in Noordwijk of zo. Uh, in Moskou heet dat Sterrenstad. Oh, dat had ik toch niet weten. Dus uh, nee, ik nee. ver niet uit. Nee, maar de rest gaat De rest wist je wel hè tot ja. nu toe. Dus, ja. <laughs> <laughs> we gaan uh, naar de laatste vraag. Uh, daar kan je nog vier punten mee verdienen, Marco. Ja, en uh, kan, uh, die kan je ook wel gebruiken. Uh, we, je wat aanwijzingen te horen over een persoon uit het nieuws. En uh, de vraag is heel simpel: wie wordt hier bedoeld? Als je het weet onmiddellijk stoproepen. Dit zijn de aanwijzingen. Okay. Vier. Ik won twee keer zilver, maar toch was ik de beste. 3. Een Pakistaanse jongen is mijn held. 2. Mijn ontvoerders dachten dat ik voor de CIA spioneerde. 1. Het waren jihadisten die mij een week lang gijzelden. Stop, dat is uh, Jeroen ja. Oerlemans. Nou, dat weet hij dan weer wel, ja. ja uh, maar goed. wel uh, vrij laat gereageerd. Uh, uh, daarom... Even uitleggen wie Oerlemans is? Ja, ja zeker. De, de, de, maar hij krijgt, ik wou zeggen, hij krijgt één punt. Uh, Oerlemans won in 2010 zilveren camera. Uh, met een foto van een familie die uh, waakt rond het bed van een naaste... die gewond raakte bij de aardbeving in Haiti. 2011 won hij met een fotosessie van de opstand in Libië. En hij is een tijdje gegijzeld geweest in, uh, in, in Syrië. En is intussen weer op vrije voeten. Deze Jeroen Oerlemans. Dat weet je dus goed. Uh, de vraag is nu even, wat heeft hij gescoord aan punt? Want ik heb het eerlijk gezegd, door de verwarring heb ik niet helemaal bijgezien. Hij heeft twee, twee punten. Uh, heeft misschien nog een uh, tussenvraag. Je weet wel voor welk, in welk programma je nu zit. Ja, nee joh. Gelukkig dat <laughs> doe je wel. Ja, nee, dan is het goed. We gaan direct aan de tweede ronde. En je kan je er komt een geweldige herkansing voor je. Ja. Tot zo. Eerst naar het nieuws nummerk Nou, we gaan, uh, gaan uitzwemmen. Oh. Want uh, we nee. hadden wat problemen, lijnproblemen, zoals het zo mooi heet, met Bob van de Tak. Maar uh, die is inmiddels uh, in het zwembad weer boven water gekomen. Zonder badmuts en hopelijk te verstaan. Bob? Ja, ik hoop het ook dat het te verstaan is. Ja, ik was er wel, alleen de techniek laat ons een beetje in de steek. En dat kwam natuurlijk heel slecht uit, juist met de estafette vier keer 100 meter vrije slag. De series hebben we gehad, Nederland is door naar de finale. Dat is het goede nieuws, niet als snelste, maar als derde uiteindelijk. Uh, Nederland in een line-up van Marleen Veldhuis, opvallend. Als startzwemster, waar dat meestal Inge Dekker uh, was in het verleden, die was nu de tweede zwemster. Daarna Hinkelien Schreuder en Femke Heemskerk. Uh, Nederland kwam uit op een tijd van uh, 3,37 ver boven het Nederlands record. En uh, ja, als je dan kijkt naar de splittijden van de zwemsters, dan uh, waren het Dekker en Heemskerk die het eigenlijk prima gedaan hebben met tijden in de 53. Maar uh, Veldhuis had nog wel ietsje harder gemogen met uh, als startzwemster dus 54-73. En uh, Hinkelien Schreuder, die uh, als reserve van start mocht gaan... omdat uh, Renault Micromo Widjojo rust kreeg, klokte 55-62. Ja, Nederland derde dus. Wat zegt dat dan voor die finale van vanavond? Is de vraag natuurlijk. Ja, je moet wel bedenken dat vanavond Renault Micromo zal zwemmen in de plaats... Dus van Inkelin Schreuder. En dat kan zomaar drie seconden schelen. De achterstand nu op Amerika en Australië iets meer dan een seconde. Dus wat dat betreft uh, moeten we misschien niet eens zo, uh, ons zoveel zorgen maken... voor die finale van vanavond. Aan de andere kant, bij Amerika zwemt dan Melissa Franklin. Die kreeg nu ook rust, net zoals Kromerwit Jojo, bij Nederland dus. En Franklin uh, is natuurlijk ook een absolute topper. Een geweldig talent, een supertalent... En dus zal Amerika vanavond ook harder gaan zwemmen dan wat ze nu gedaan hebben. Dus volgt wel eens een hele spannende finale gaan worden. Maar Nederland is er in ieder geval bij. Dan het uh, turnen. Edwin Cornelissen, Epke Zonderland dus uh, door uh, op uh, de, de rekstok. Maar nu uh, de brug. De brug. En ja, daar zou je hem kunnen zien als een, een soort van outsider. Het is een man die niet altijd in brugfinale staat. Maar die wel heel mooi brug kan turnen. Hij staat op dit moment trouwens klaar om met zijn oefening te beginnen. De jury moet nog even het start zijn geven in deze North Greenwich Arena. Zo is hij omgedoopt. In het normale leven. heet hij de O2 Arena. Het is dat stadion waar Michael Jackson die comeback successen zou gaan geven. Dat ging toen niet door. We weten allemaal waarom. Epke Zonderland staat dus klaar. En er moet een last van zijn schouders zijn afgevallen na die rekstokoefening. Want het was toch al wat als je moet beginnen. Gelijk de eerste turner aan de rekstok. En uh, dan maar gelijk die score moet neerzetten waarmee je wil kwalificeren voor de finale. Hij gaat nu uh, bij de brug staan en uh, begint zijn oefening. Het is, zei ik al, een hele mooie brugturner. Omdat hij heel zuiver, heel netjes kan turnen. Oeh, terwijl hij hier wat met een uh, behoorlijk holle rug in de handstand staat. Dat kost toch wel weer wat punten. Dus dat is natuurlijk wel weer zonde. Want je moet bij de top 8 eindigen ook hier. En ook die, uh, het sluiten van de benen dat kost hem wat moeite uh, in deze fase. Dan komen zijn eigen elementen, de moeilijke elementen, het draaien aan één arm. Dat kan hij heel goed op die brug. Hij doet twee elementen die niemand anders in het veld kan. Maar de vraag is of hij die, die ook hier in de kwalificatie gaat doen. En ja, hier zien we er eentje. En of hij dan ook vervolgens goed genoeg doet om ook zich te kwalificeren voor de finale. Epke Zonderland. Ik vind hem niet heel netjes teuren op dit moment aan de brug. Daar is de afsprong zonder hup. Want die hup, daar letten we natuurlijk steeds op. Zonder hup, dat is dan oké. Okay. Hij zwaait naar het publiek, hij applaudisseert. ...is uh, toch blij. Ja, het allerbelangrijkste voor hem is natuurlijk dat hij zich kwalificeert voor de rekstokfinale. We zullen moeten afwachten wat de score gaat worden op de brug... ...en of dat genoeg gaat worden voor een finaleplaats. Maar die rekstok, daar is het allemaal om te doen. En het feit dat hij die Chinezen daar in de kwalificatie heeft verslagen... ...dat biedt veel perspectieven voor de finale die uh, op 7 augustus wordt gehouden. Hij gaat daar als een van de echte favorieten in... ...wetende dat hij zijn oefening nog uit kan bouwen, nog spectaculairder kan maken. Kortom, rekstok, dat zal de absolute prioriteit zijn voor Epke Zonderland... Mocht hij. Zich zich plaatsen voor de brugfinale, dan is dat alleen maar heel mooi meegenomen. We gaan naar het nieuws, hier is Raymond Serré. De slag om de Syrische stad Aleppo is losgebarsten. Syrische regeringstroepen voeren zware beschietingen uit... op wijken in de stad waar veel opstandelingen zitten. Dat meldt een Syrische oppositiegroep. Het leger zou zware artillerie en gevechtshelikopters inzetten. Vechtsporter Bader Hari wordt in verband gebracht... met een derde mishandelingszaak, dat schrijft het Parool. Volgens de krant sloeg hij afgelopen december een man in elkaar in een Amsterdamse kroeg. De man zou onder meer een kopstoot en klappen hebben gehad van Hari en serieuze verwondingen hebben opgelopen in zijn gezicht. Een ingewijder vertelt in het parool dat vrienden van Hari het slachtoffer hebben bedreigd om niet naar de politie te stappen. De recherche hoopt dat de man alsnog aangifte doet. En ruim 2,8 miljoen mensen hebben gisteravond naar de opening van de Olympische Spelen in Londen gekeken. En inmiddels is de eerste gouden medaille uitgereikt aan een Chinese die een schietnummer heeft gewonnen. De Nederlandse judoka's Birgit Emte en Moore zijn uitgeschakeld. En de roeiers van de Holland 8 moeten naar de herkansing. Inge Dekker plaatste zich voor de halve finales van de 100 meter vlinderslag. En Ebke Zonderland turnde een uitstekende oefening aan de rekstok. Dat waren de hoofdpunten uit het nieuws. Dit is de Radio 1 Sportzomer. We gaan eerst maar eens weer bij het wielrennen, bij Gio Lippens. Nog steeds die kopgroep van 12 Gio? Nog steeds een kopgroep, maar geen 12 man meer. Maar de man die ik zojuist toch nog een veer op een niet nader genoemde plek stak. Die, die heeft moeten lossen, die Koreaan, de grote onbekende eigenlijk in die kopgroep. Die toch zijn beurt keurig meedraaide. Had hij misschien beter niet kunnen doen. Want hij heeft moeten lossen uit die kopgroep. En rijdt op dit moment op ruim anderhalve minuut rijdt hij rond daar op die plaatselijke rondjes bij Hill? Inmiddels hebben we de derde doorkomst alweer gehad daar op Hill En dan hebben we dus nu elf man aan de leiding. Westra, Pinotti, Sher, Cher, Beppu, Christophe, Castro Biejo, Timothy Duggan, O'Grady en Menchoff. Zij hebben een voorsprong van anderhalve minuut op die park, die Koreaan die gelost heeft. En op vijf minuten en zes seconden volgt Michael Rogers, die bezig is aan een, nou wat ze wel eens zeggen, een jaspatat. Want uh, hij probeert het gat wel dicht te uh, rijden. Maar ja, echt uh, veel dichterbij. Komt hij niet? Sterker nog, het peloton, dat het loopt alleen maar steeds verder weg, uh, terug uh, moet ik dan eigenlijk zeggen... Dat krijgt een steeds grotere achterstand op de kopgroep. Want die achterstand is inmiddels al opgelopen tot zes minuten. In het peloton dus rust. Rogers daar nog steeds een beetje op dezelfde afstand die hij had op het moment dat hij demareerde uit het peloton. En dan die kopgroep daar ver vooraan naar die derde doorkomst op Hill, Waar onvoorstelbaar veel publiek staat. De mensen staan echt op de weg. Het paadje wordt smal gemaakt. Zelfs in de afdaling en daarboven. Ja, ze liggen allemaal in het gras. De Engelsen weten wat ze moeten doen. Als het hier een keer mooi weer is, dan gaan ze in het gras liggen. Dan zoeken ze een park of op, of in dit geval Box Hill. Mooie plek om te recreëren op een mooie zaterdag. Even een gekke vraag. Je had het over een chasse patat of zo. Wat, wat, wat, wat is dat? Vertel eens. Ja, dat Ik ken een het echt uit... niet. Het is een uitdrukking in het wielrennen waarmee wordt aangegeven... dat iemand demarreert, eh, probeert een kopgroep te achterhalen. Want het gaat altijd om iemand die achter een kopgroep aanspringt... en dan daar in dat niemandsland terechtkomt. Waarbij je weet van... Hij komt er niet bij. Het peloton doet niks om hem terug te pakken. Dus eigenlijk rijdt hij daar een beetje voor Jan Joker rond. En soms wordt daar in het peloton wel hard om gelachen om dat soort eh, pogingen. Dat is dus een chasse patat. Een patatjacht. Ja. Ja, ja, een, ja, een patat. ja, dat heb ik heel um, Of dat voor Marco van Rooy geldt, 32 jaar het Woerden. Hij uh, heeft een flinke snok er nodig, <laughs> volgens <voor> mij. <laughs> ja, Voorlopig <laughs> <Wat luffig laughs> <Ja>. is het? een. <laughs> chasse patat. Marco, je bent er nog steeds, hè? Ja, tuurlijk, joh. En, en wakker, deel 2 van de quiz gaan we spelen. Nou, Deel 1 ging niet heel geweldig. Twee punten gescoord, de hoogste score is 88. We hebben even snel uitgerekend hier op een bierveeltje. Dan moet je de 44 goed hebben. en ben je nog maar gelijk. Maar ja. we, gaan heel, we gaan de vragen heel snel stellen. En, en, en in dit geval mag je, als je, als je denkt na twee woorden dat je het weet... Dan, dan roep je maar. Ja, nee. Zullen we doen? Ja, ja we zullen het doen. Komt ja, natuurlijk Mark, Het gaat helemaal goed. De Nieuws en Sportquiz. Diergaarde Blijdorp, heeft het dier met welke naam ter adoptie aangeboden? Pas. Bokito. In welke Belgische stad krijgen mannen een boete als ze op straat vrouwen losvallen? Brussel. Dat is goed. Ivica Dacic is de nieuwe premier van welk land? Iets. Uh, dat is... Pas. Servië. De Nederlandse bank onderzoekt de rol van welke bank in het Libor-schandaal? Uh, uh, Rabobank. Dat is goed. Amsterdam is niet bereid om 14 miljoen euro beschikbaar te stellen aan welke filmmaker? Pas. Woody Allen. FC Twente heeft gisteren een akkoord bereikt met welke spits? Pas. Luc Met welke partij gaat de SGP een lijstverbinding aan... voor de Tweede Kamerverkiezingen? Um, GroenLinks Dat is de ChristenUnie. Welke Luxemburgse wielrenner liet gisteren weten... niet mee te doen aan de Ronde van Spanje? Pas. Andy Slek. De directeur van welke Amerikaanse nieuwszender stapt op? Pas. Dat is CNN. Joop van der Ende krijgt een eredoctoraat van welke universiteit? Weet ik niet, pas. Nee, Rode. Wat heb je nodig als je de grens overgaat? Ja, identiteitsbewijs natuurlijk. Nee, een pas. Paspoort. Ja, een pas. Hoe heet het bedrijf dat tijdelijk dicht gaat vanwege de o veiligheid? Of Ja, dat weet hij dan weer wel. In de dierentuin van welke Europese hoofdstad heeft een gorilla zich per ongeluk verhangen? Pas. In Praag. De Cubaanse president Raúl is bereid de kille betrekkingen met welk land te verbeteren. Nee, sorry, weet ik wel. Ja, Verenigde Staten, man, dat weet je toch wel. Ja, nou, het is moeilijk. Het nee, is ik, heb, ik heb. Nee, serieus. Ik heb, ik heb echt uh, gisteren heel veel nieuws bestaan. jullie stellen gewoon de vragen waar ik me niet op heb gestudeerd. Nou, voor nee. Mij, nee. Hoe jullie jullie ja. dat nou weer voor elkaar? Ja. Voor, voor, mij, voor mij heb je de Donald Duck gelezen. Nee, helemaal niet. Oké. Okay, dan met nee. maken is daar. <laughs> uh, zes, ja. zes waren de goede, deel twee. Uh, dat nee, betekent dat je veel komt op een. Ik je er opeens mee geconfronteerd, hè? Oh, drie goed zelfs. Oh, dat is nog meer. Ja. Drie goed en dan, uh. dan op zes punten. Nou uh, goed. Uh, meedoen is ook belangrijk. Dat geldt hier bij de Spelen ook. Marco, zo moet je het ook bekijken. Dus je krijgt een Prijzenpakket mee. Dat zijn de kaarten voor beeld en geluid en een uh, prachtig sportboek. Nou, hartstikke mooi toch? En hartelijke groet goed, hier vanuit Londen. Ja. Fijn dat je er was. Nou, een fijne vakantie nog. Tot ziens. Een fijne vakantie. <laughs> Dank je wel. <laughs> Het laatste album heet Strange Lands. De mannen van Keen waren dat een Sovereign Light Café. We gaan weer terug naar de sport. En met name naar judoka Birgit Ente. Die is in de tweede ronde van het Olympisch Toernooi uitgeschakeld. In de klasse tot 48 kilo verloor ze van haar Hongaarse tegenstander. Tot verdriet van Ente. Zoals het begin eruit zag, zag het er goed uit. We gingen gewoon gelijk opgaand. En, uh, er was niks aan de hand. Toen kreeg ik ineens een shido. Maar ons schaaf het verkeerde rolletje. Dat weet ik dus niet precies. Want ze schaaf een shido voor passiviteit. En ik neem aan dat ik daarvoor een actie plaats, dus ik voel niet helemaal correct. En dan loop je toch eigenlijk uh, ja, mentaal wel 1-0 achter. En dan, uh, ja, dan komt ze onverwachts. Eigenlijk met die koos-auto-kakee, Maar ik had hem wel goed verlegd op de, op, de, op de kont. Alleen daarna duwt ze me iets verder door, dus werd het juco. Ja, en dan, en dan moet je risico nemen, maar stap mijn mouw goed vast. En dan, uh, en dan uh, staan die vijf minuten heel snel om. Hoe goed uh, was je vandaag uh, toen je opstond vanmorgen? Wat dacht je? Uh, ik dacht, dit, uh, dit wordt mijn dag. Zo voelde het echt. Ik uh, was energierijk, ik, uh, ja, fysiek was ik in orde, uh, mentaal. Dus daar lag het allemaal niet aan. Uh, ik weet het niet. Het is niet te laat geworden op de verjaardag gisteren. <laughs> nee, ik ging netjes uh, vroeg naar bed. Of ieder geval vroeg uh, Ik slaap meestal half twaalf en dat uh, deed ik dit keer ook. Dus, uh... Hoe was het met het afvallen uh, dit keer? Het nou, ging, ging eigenlijk vrijwel goed. Of... Beter uh, dan normaal kan het goed onder controle. Het is altijd zwaar voor mij, maar goed, dat is een part of the job. En uh, natuurlijk, ik, uh, ik kan niet elke dag goed drinken, dus uh, ja, dat, dat zijn er wat uh, mankementen. Maar ik, ik, ik voel me, zoals ik normaal zeg maar, op de mat, voelde ik me zoveel ijzersterker. Dus. Uh, Je was uh, debutant op dit maar... uh, grote toernooi. Is dit nou anders dan een uh, WK bijvoorbeeld? Uh, ik, ik voelde de beleving van de speler niet en nu achteraf wel. Wat, wat voor impact het eigenlijk heeft. Je staat op blonde en dan wil je die extra adrenaline die je, die je bij de spelen hoort te krijgen, wil je erbij hebben. Maar die voelde ik niet. Ik was, uh, ik was heel vrij relaxed. En ik wilde het juist opwekken, maar ik kreeg het niet. Uh... Achteraf kun je niet verwijten dat de voorbereiding niet goed is geweest? Nee, de voorbereiding was goed. De voorbereiding was goed. En, uh, ja, ze had me gewoon goed bestudeerd. Als dit je laatste partij in de klasse tot 48 kilo, kun je dat al zeggen? Ga je overstappen naar 52? Kijk, die kans is wel reëel, maar daar doe ik nog geen uitspraak over. Want ik wil eerst een jaar wil ik, mijn, uh, wil ik weer balans krijgen in mijn, in mijn gewicht, in mijn voeding, in mijn vochtbalans. Dus uh, na nou dat jaar ga ik, uh, ga ik zien welke klas het wordt. ente was dat. We gaan weer naar het wielrennen. Guil, ja, het hele land hier uh, gokt op Mark Cavendish, maar dan moet hij eerst wel bij die kopgroep zien te komen. Het zal nog lastig genoeg worden voor hem om dat gat te dichten. De laatste doorkomst dus hier op Box Hill Na drie doorkomsten, zes minuten. Het verschil tussen de kopgroep van 11 en het peloton... waar ze nu wel behoorlijk tempo maken hoor aan kop. Het zijn voornamelijk de Engelsen die daar tempo maken. Nu zien we zelfs de kopgroep trouwens... waar de Italiaan Pinotti aan de leiding rijdt. Ja, die kun je best wel goed op kop zetten in zo'n kopgroep. Want dat is een gerenommeerd tijdrijder. Hij heeft veel mooie etappes gewonnen. Zelfs een etappe in de de Ronde van Italië als tijdrijder. En dat zegt toch wel genoeg over zijn kwaliteiten. Dus die kopgroep die rijdt wel hard door. Maar bij het peloton dan zie je toch voornamelijk de Engelsen aan kop rijden. Ian Stannard onder andere. En dat is toch wel een man waarvan je eigenlijk denkt die zou zich moeten sparen voor de finale. Want hij zou de laatste man moeten zijn in de sprint die aangetrokken wordt voor Mark Cavendish. Want hij is van de andere mannen de beste sprinter. Want voor de rest hebben ze Christopher Froome, nou niet echt een sprinter. David Miller, geweldige tijdrijder, kan trouwens ook wel aardig sprinten. En Bradley Wiggins, ook uh, natuurlijk een fantastische tijdrijder, maar ook niet echt een uh, sprinter. Dus zijn ze Ian Standard nu al, uh, nu al aan het opofferen in de achtervolging op die kopgroep van 11 man. Met daarbij uh, Lieve Westra, de Nederlander, die uh, nou, lekker meedraait daar uh, vooraan. We zien hem nu weer uh, in het derde wiel zitten. We kijken naar Christophe, die daar uh, op kop rijdt. Menshoff, die van de kop afgaat. En zo draait het daar behoorlijk goed rond. Die voorsprong van 6 minuten nog steeds dus intact. We hebben als we straks voor de vierde keer doorkomen op de top van Boxhill, hebben we 121,5 kilometer gereden. En dan zijn we pas halfweg in deze koers. Elke dag van 10 uur s ochtends tot 11 uur s avonds de Radio 1 Sportzomer van 2012. Als het golf, dan golft het goed. Niet te sluiten, niet te sturen, Duurt te dagen, duurt te duren. Als het golf, dan golft het goed. Als het golf, dan golf het goed. Te stuiten, niet te sturen duurt te dagen, duurt te duren Als het god dan gold gevoelt Op de mooiste zomeravond Bij de ondergaande zon In de hand het laatste glaasje niemand weet hoe het begon Op de rimpelroze vlakte Van een vlekloos aan het plotseling gaan waaien, ook al wil je er niet aan. Als het nog laat het goed, niet te sluiten, niet te sturen, duurt het lang. Helder van de... the dark Ja, toch blijft het ontzettend lekker, hè, de dijk. Wat zeg je? Ik vind het lekker. Gewoon, ja. Het is gewoon goede, doorleefde muziek. Ja. Uh, 2000 alweer van het album Zevende Hemel. Ja, ik hou er graag van. Als het golft, dan golft het goed. Langs het parcours van de Olympische Wegwedstrijd staan duizenden Britten... hebben we net van Gio gehoord. Ze liggen daar ook in het gras op Box Hill en hopen eigenlijk allemaal maar op één ding. Paul Sanders tussen de wielenfans. This gap is growing again. So we had a little bit of an incorrect update on Radio Tour. Overal waar je kijkt langs het parcours, de Union Jack. Veel Britse wielerfans zijn afgekomen op de wegwedstrijd bij de mannen. Het zou zomaar wel eens de eerste gouden medaille voor Groot-Brittannië kunnen worden. Mark Cavendish, de nummer één favoriet. En wordt aangemoedigd door duizenden Britten. Waarvan er ook een paar op de Union Jack als soort kleedje, picknickkleedje, naar een groot scherm zitten te kijken. Deze dame bijvoorbeeld is speciaal voor Mark gekomen. Ja, uh, yeah, I hope Captain Bishop wins today, but I'm a bit worried at the moment because they're a bit far behind. Ze yeah. is uh, nog een beetje bezorgd, want er is een kopgroep. Maar toch denk je dat het uiteindelijk wel goed gaat komen. He might, but I think, still think they're a bit far behind. But I think he can cope. He did it on Sunday, so I think he can do it. Yeah, yeah. Mark Cavendish in particular. Yeah. yeah. Mark Cavendish is, is the number one favourite for this reason. That's right, for, for, for today I'd imagine so. Yeah. Unless Gripall maybe nips at nips at him towards the end, but I think Cavendish should should hopefully get over Box Hill a few times and be alright at the end. Yeah. You're a big cycling fan? Fairly big, not massive, but yeah, it's kicked off a bit in this country now. Yeah, because it's has been a very nice ai summer voor british cycling. Uh, it's been a great summer. Yeah, yeah, we we go in uh, Tour de France. Uh, Beijing Olympics 4 years ago also I did really well on the track. Um but now road racing is coming quite big in the UK as well. Yeah. veel wielerkenners langs de kant. Deze meneer heeft de tour gevolgd en beaamt dat het een hele prettige zomer was voor het Britse wielrennen. De Tour de France was natuurlijk één groot succes met Bradley Wiggins. En met Mark Cavendish, die ook nog altijd tapp is won. Do you think Cavendish can cope with the pressure? Because the whole of Britain is expecting him to win the gold medal on this race. I think he's coped with pressure his life. I mean, with HTC Columbia, when he's cycling, with him, he's like the guy who has to finish off. And he always does. So I think the pressure is probably not much bigger for him. And he's quite used to it, I'd imagine. En dan is er natuurlijk de druk van de Britse media en van het Britse publiek. Ze willen allemaal dat Mark Cavendish gaat winnen. Maar ja, kan hij omgaan met die druk? Hij denkt van wel. It's already Cavmania, het uh, It's already kicked off. But yeah, it should be. He's got competition with Wiggins now. So yeah, he's got to do something special. <laughs> en als hij goud wint, dan wordt het Cavmania. Cheers, man. Wordt vervolgd. De finish rond een uur of vier. Ja, dat is Engelse tijd. Het is natuurlijk vijf uur Nederlandse tijd. Even kort naar Gio. Uh, gaat er een strijd ontstaan? Ja, er stond wat te gebeuren daar aan kop van het peloton. Je kon het zien in die beklimming van Box Hill. De Belgen schoven ineens naar voren, de Italianen schoven ineens naar voren. En toen was het Pats Vincenzo Nibali natuurlijk de nummer drie van de Tour de France. De enige die echt nog durfde aanvallen op die trui van Bradley Wiggins. Hij sprong weg uit het peloton, kreeg meteen twee Belgen met zich mee. Greg van Avermaat en Philippe Gilbert. En ook Robert Geesink is inmiddels meegesprongen. En ik kijk ook nog naar een van de Zwitsers die daarbij rijdt, dat is Martin. In Elminger, dat is de achtervolgende groep op het uh, kopgroepje. Zij zijn weggesprongen bij het peloton en ze hebben een aardig gaatje hoor. Goed. Straks meer uh, van de wielerwegwedstrijd. We blijven volgen natuurlijk. Tom van het Hek zit hier voor uh, in gesprek met Van het Hek. Ja. Gisteren begonnen hier vanuit Londen. Dat leverde ongelooflijk veel telefoontjes op. Dus uh, hopen ook in dit weekend en met het lekkere weer... dat de mensen gewoon blijven bellen op 0800-1101. Zat er ogen. nog een rode draad in gisteren? Nee, het was vooral veel vrolijkheid ook. Dus uh, het is niet allemaal geklaagd, gelukkig. Goed. 0800-1101. Nu bellen. Ja. En dan straks tegen half zes is het op de radio. Tot zo. En ik pas. Dreven en vechtlustig. tegen Tegendraads en briljant. Het zijn typeringen voor advocaat Lisbeth Zegveld. De rechtszaken rond Sobrenica en Rawagadé won zij met vlag en wimpel. Nu wacht de aanklacht tegen Dutchbed-commandant Karamans. Morgenochtend van 7 tot 8. Mensenrechtenadvocaat Lisbeth Zegveld in Dit is de Zondag. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Dit is Radio 1.